7 uur en daarnet wel met het NOS-journaal. Amsterdam plaatst op acht afgelegen locaties, zoals het havengebied, wooneenheden voor asociale bewoners. De wooncontainers zijn bedoeld voor mensen die stelselmatig andere bewoners treiteren, intimideren en bedreigen. Als alle maatregelen tegen structurele overlast niet helpen, wil burgemeester van der Laan die mensen uit huis zetten en hen onder dwang in zo'n wooneenheid plaatsen. Volgens de burgemeester zijn er nu 30 zaken in behandeling. Om de vorming van een tuigdorp te voorkomen, staan er per locatie niet meer dan drie wooncontainers. Staatssecretaris Dijksma denkt erover om mobiele slachtinstallaties toe te staan voor grote grazers uit natuurgebieden. Ze wil de dieren zoals hekrunderen en koningpaarden een stressvolle rit naar de slachtbank besparen. Elk jaar wordt een beperkt aantal gezonde dieren geslacht om de populatie gezond te houden. Met een mobiele slachtinstallatie kan zo'n dier op locatie worden gedood en de verdere slacht is dan in het slachthuis. Volgens Dijksma zijn er vaak problemen bij het vervoeren van slachtvee uit natuurgebieden. Dat raakt meestal erg gestresst door een rit naar het slachthuis zijn niet gewend aan contact met mensen en geregeld raken naar dieren gewond. Staatssecretaris Wekers maakt excuses aan de mensen die buiten hun schuld om... twee maanden lang geen huur, zorg of andere toeslagen hebben ontvangen. De oppositie in de Tweede Kamer wilde weten waarom Wekers vorige week zei... dat de burgers daar zelf schuldig aan waren. Volgens de staatssecretaris moeten de mensen die op tijd hun gegevens... aan de Belastingdienst hebben verstrekt, zich niet aangesproken voelen. De oppositie vroeg zich af hoe het opnieuw mis kon gaan met de toeslagen... en blijft zeer kritisch.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 ANDB verkeersinformatie. De avondspits is voorspoedig opgelost. Eén uitzondering. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat wel Fiede. Tussen knoopendijl en en de Afritkerk dril 8 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Ziggo heeft office basis. Het alles in één pakket voor ondernemers.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 Radio 1. NTR. Kunststof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast komt van Curaçao en dacht dat hij als zeeman was geboren. Maar onder de zeeman bleek na veel omzwervingen en veel beroepen... hij was zelfs even bokser, een beeldend kunstenaar te zitten... die terugkeerde naar zijn land. En vandaar met zijn beelden opnieuw de wijde wereld introk. En nu doet hij beelden aan zee in Scheveningen aan... met de expositie Rebel in Art and Soul. Hier is Jubi Kirindongo. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 29 januari... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er maandag tot en met vrijdag op Radio 1. Jubi Kirindongo, welkom. Dank u wel. Leuk dat je er bent... Te zijn. He, wacht even, ik geloof dat er een beetje een technisch probleempje is. Ik hoor mezelf wel, maar dat zegt ook niks. Mm. Zijn we niet te horen of zijn we wel te horen? Mm. Wat raar. Nou ja. Uh. Uh, dit is Kunststof van woensdag 29 januari 2014. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er maandag tot en met vrijdag. Oh ben ik nu gewoon op de zender, jongens. Nou, goed. Dit is altijd zo'n fijn momentje dat dan ergens geregistreerd wordt... en ook ergens weer uitgezonden wordt. We beginnen gewoon opnieuw. Jubikirin, you, welkom. Yeah. Uh, overmorgen opent je expositie uh, in Beelden aan Zee in Scheveningen. Daarvoor zijn kisten met 50 van je werken verscheept van Curaçao naar Nederland. Ik heb al foto's gezien op, uh, op de camera van je vrouw mm -hmm. met haar op die kisten. Is het allemaal goed overgekomen? Heel goed zelfs, ja, gelukkig man. Ja, het is een hachelijke onderneming, toch? Eh, veel werk, maar het loont. Ja, het loont. Hoe belangrijk is dit voor je dat je in Nederland deze hele grote overzichtsexpositie hebt? Zeer belangrijk zelf, want ik ben eigenlijk in Den Haag begonnen als de schilder. En dan door een circulaire cirkelen ben ik weer terechtgekomen met mijn uver expositie overzicht ja. en toon van mijn hele carrière. Dan ben ik toch blij dat dit in Beelden aan de en Zee kan gebeuren. Wanneer, wanneer was dat? Hoe, hoe ging dat? Jouw begin als schilder in, in Den Haag? Uh, eigenlijk ja, van kleins af moest ik het gehad hebben. En dat uh, besef ik pas later. Dus het uh, is ook een tijdvervulling en een zelfontdekking geweest. van uh, Dit moet je gaan doen, want uh, het brengt jou uh, meer vrede. En je doet iets positiefs. Mm -hmm. Iets dat uh, inhoud heeft. En wanneer kwam je tot die ontdekking? Eigenlijk uh, in de Baaiers. In de Baaiers? Yes. Uh, vandaar dat ze me vergelijken met uh, Caravaggio, die schrijver althans. Uh, want uh, die heeft uh, ook in de Baai gezeten en dan later is hij ook een beroemde kunstenaar geworden. Dus ik dacht, als hij het kan, dan moet ik het ook kunnen. Jij maakte in de Baaiers kennis met Caravaggio. Ja. Yep. Met het werk van Caravaggio en toen ging het licht aan. Zo is het. Uh, eigenlijk een van de weinige boeken dat ik helemaal uitgelezen heb. Hè. Daar heb ik tijd voor gehad. Ja. Ik moest toch. Uh, Hoe lang moest je zitten? Uh, negen maanden. Mm -hmm. De meeste van mijn levensloop gebeurt in negen maanden. Vele dingen aan wisseling van Het uh, Is uh, dus allemaal negen maanden, negen maanden geweest? Alweer erbij. Oké. Okay. Ja. En uh, mag ik vragen waarvoor je zat eigenlijk? Uh, geweld, geweldpleging, geweldpleging. Wat dat betreft je me, kan je me vergelijken met Caravaggio? Want er was ook een heet hoofd, hè? Zo, zo, zo lastig, ja. Een driftkikker. Zo was het, ja. ja was ja. jij dat ook dan? Ja, ik neem aan van wel. Anders was ik niet in de bijstrijd gekomen. Mm. Ja. En welke, over welke leeftijd heb je daar nu? Eh, ja, 23, 24, 25, zoiets in die leeftijd. Ja. Ja. Dat je in Nederland terecht was gekomen, was in de eerste instantie omdat je als verstekeling aan boord was gegaan van een, van een vrachtschip. Ja. Uiteindelijk ben je daar lichtmatroos geworden. Ja. En ook. uiteindelijk ben je in Europa aangekomen. Wat was je, wat was je idee? Eh, avontureren avontureren. En uh, ja, we wereld kennen. Gewoon. Uh, ik, mijn vader was ook een zeeman geweest. Dus, uh, dat zat in mijn genen al. En, uh, als jong ging ik altijd al naar de Zeemansclub. Ja. In de haven. Ik vertoef me heel vaak. Of een hele, heleboel hele, hele tijd in het haven. En rond en nabij. Dus uh, dat creëert al een, een lust. Of een verlangen voor mij. Om ook de wereld te gaan uh, ontdekken. Laten we het zo zeggen. Mm -hmm. Gewoon ook gaan avontureren. En ik vond het zo fijn dat hij... Die zeeluiden, voornamelijk die normannen die hadden een gewoonte van elkaar aftuigen... en dan toch na het gevecht elkaar omhelzen en dan weer samen een biertje drinken... alsof het niks aan de hand is. En dat vond ik... Uh Zeer interessant om mee te maken. Ook zulke avonturen. Dus jij ging een beetje als een soort norman. ging je eerst aftuigen. Ja, en daarna ja, ja En biertje drinken. <laughs> ja, ja, maar wat ja. dacht je wat voor avontuur dacht je in Europa te vinden? Want je bent dus via Griekenland. Mm. Ben je uiteindelijk in Nederland terecht gekomen. Mm. Wat, wat, wat had dat Nederland dan voor jou in petto? Het kon me niet schelen wat ik, wat ik mee, wat, Als ik maar... Um, ja, weg kon zijn van dat eiland. Op dat moment zeker, snap je? Het is een tijd geweest die je makkelijk nu ook kan vergelijken. Want uh, ja, geen werk. Werkloos. En, uh, werkloosheid heerste toen uh, erg. En uh, ja, ook zo'n crisis. Die, die is nooit weggegaan. Natuurlijk. Je, maar, mm. um, I, je wilde weg? Ik, de wou de weg ja, ik wou weg, ja. Uh, had het ook met, je, met thuis te maken? Of met... Eigenlijk... Ik was altijd al weg. Van twaalf uh, jaar al, zo had, had mijn moeder moeite om mij thuis te houden, dus op, te, op te sluiten, want zij moest werken. Ik ben namelijk een um, vaderloos kind. Dus uh, toen ik um, ja, geheugen kreeg, was vader al weg. Zo was, was mijn moeder al gescheiden. Dat yeah. moet ik zeggen. Yeah. En uh, dus ik had het eigen, voor mijn eigen moeten opkomen altijd. Ik was altijd op straat en uh, mijn moeder moest altijd drie ploegen dienst werken voor, uh, voor het kost in een hotel wezen en uh, ik had dus dan zoveel vrije tijd dat ik uh, meestal op de, op de straat slenteren met de oudere jongens mm -hmm. en uh, dat gaf me dus de moed om uh, ten alle tijden zelf om eigen te komen, je moet je verdedigen tegen de oudere jongens en zo. Ja. dus uh, het werd een routine op dit last en uh, dan begon ik ook van te houden dus, uh, van dat leven op straat? Ja, het leven op straat. Was, ja. uh, leerbaar kon je toch dingen van... Wat ja. grappig dat je dan in het begin zegt van... Nou, mijn vader was een zeeman en ik trok ook naar de zee. Dat zit in de genen. Ja. Maar die vader die, die heeft helemaal niet echt een gezicht gekregen voor je. Nooit voor nee. Dus dat hele verhaal van dat hij een zeeman was... heb ik van mijn moeder gehoord. Ja. Want die moesten ook mee tripjes maken... Van Curaçao, tussen Curaçao en Roewa pendelen. Mhm. Mm en dan, dat waren toen kleine schuitjes. Maar so dat, tot zover kan ik u vertellen over mijn vader. En dat, was, dat is alles dat was, wat je hebt. Ja. Is het, hoe is het eigenlijk om vaderloos groot te worden? Moeilijk. Uh, en dan ook tegelijkertijd, ja, je hebt het nooit. Je weet niet hoe het, het smaakt of hoe het eruit uh, ziet. Dus het geeft niks. Je, er zijn heel veel gene, kinderen vaderloos. Hoor. Ja, en bovendien. Ik had altijd al een bescherm, niet wetende wie hij was of wat. Hij was geen vorm. Vormloos, maar wel, hij bestond altijd. Hij was altijd daar voor mij. Ja. De mooiste momenten. Had jij ooit kunnen denken dat toen je een jongetje was en misschien al wel kunst wilde maken of wilde scheppen. dat je ooit een overzichtstentoonstelling in Beelden aan Zee in Scheveningen zou krijgen. met je complete, hè, je complete prachtige oeuvre? Nee, ik geloof niet dat je weet wat je wil worden. Als het concreet dan, hè. Tot wanneer je... Ja, 18, 17, zo. Dan ga je al dus dan... Aan. En sommige mensen tot de nee, heden weten ze niet wat ze wil zijn. Of wat ze wil worden. Ik bedoel... Het is niet dat je blijft staan en zeggen wat ik precies wil worden. Maar een zee varen, naar de zee gaan. En de blauwe, blauwe, blauwe, blauwe diep. Dat wou ik. Dat wist ik wel dat ik wou, wou worden. Maar kunstenaar... Nee, dat is toen ik noodgedwongen stil moet blijven staan om te denken en om over te denken en uh, mijn leven uit te stippelen. En uh, ja, door het lezen ook van die boek van Caravaggio, dat die is, ben ik aan het denken wat ik uh, de meeste complimenten, beste complimenten die ik vanaf klein schreef, is dat je goed kan tekenen. Ja. Ik, teken voor, ik, ik ging naar school alleen dat vrije dag, die, die tekenles. Dus, het gebeurt meestal op vrijdag dat is de enigste dag als ik naar school toe ga. Dat is de enigste dag, want ik spijbelde het hele schooljaar door. Nee, je wilde gewoon niet deugen behalve voor tekenen. Voor tekenen. En ja. Dus uh, dat schiet door mijn hoofd uh, op een gegeven moment een blik. En toen dacht ik, ja, nou, dat ga ik doen. Want, uh, eh, negatieve complimenten krijg ik genoeg. Uh, nou, je was, nou, was, ook, dat je dat, was ook in een, een negatief verhaal terechtgekomen in Nederland, toch? Nou ja, door als verstikkeling te komen is het al negatief, Ja. bedoelt hij? Ja, en misschien ook door als Curaçao naar te komen. Misschien ook om als zwarte man te komen. Of viel dat allemaal wel mee? Toen destijds uh, heb je niet, uh, had je niet in de gaten. Het, het gebeurde toen wel, maar meer op subtiele manier. Niet zo, niet zo uitgesproken als uitgesproken, nu? Uitgesproken, nee. het, het gebeurde wel, maar op subtiele manier. Toen was het nog een wonder of een... Ja... Een, ja voor de westerse mensen was het ook dus dan een interessante figuur om uit te vesten wie hij was, hoe hij denkt en of zijn huid afgeeft en zo. Misschien was het allemaal toen spannend, ja. Yeah. Ja, yeah. helemaal. Uh, om uh, dus de kennis te maken met dat. En ze hadden altijd al een voorbeoordeel, vooroordeel, dus, uh, bij definitie. Maar ik zag die dingen niet. Ik, ik, ik ging door wind en, en zee en alles. Dus ik, uh, ik besefte toen niet dat ik. Uh, ik, ik tel niet zo zwaar toen de Staten. Nee, nee. Hmm. Wat, wat, wat gebeurde er met je... Oftewel. Uh, ja, nou, dat uh, ik erover denk, ja. <laughs> wat gebeurde er met je toen je Caravaggio las... en toen je dus tot het inzicht kwam... dat daar je leven eigenlijk over moest gaan? Over kunst maken? Wat ik dacht, ik dacht als hij het kon maken... dan, dan moet ik het ook kunnen, dan kan ik het ook, want... Als er vergevenis is voor iets dat je fout hebt gedaan, dat je in de bias bent terechtgekomen. en uh, je komt eruit en je schrapt het tot een uh, beroemde, bekende figuur. Dan, dan, dan is het ook uh, um, ja, een hele. ja, we zeggen. het heeft je gelukt de goede pad te, te kiezen. Want de één ding is zeker: de bias voor iedereen, net als de hospitaal ook voor iedereen is. en het laatste uh, kerkhof. Er staat geen naam op. Dit is open voor iedereen. Dus uh, daar moet ook vergiffenis voor zijn. En uh, niet zozeer dat ik een vergiffenis vroeg... maar gewoon, ik deed het uh, toch anders dan mm -hmm. ik gewend was. En uh, nu zeker heb ik veel fans... Veel, veel jongens die aan mij geloven, veel de jeugd die die in mij, in, in mij geloofden. In mij, mij, mij. En die jou nu als voorbeeld zien? Yes. En de, hele goede de, intieme de. contacten... Met, uh, met onze gewezen koningin, de huidige prinses Beatrix. O, onder andere, ja. Nee, maar dit is nu dat ik al veranderd ben... Dus, uh, heb ik er wel voor geboet. Eerst geboet? Ja, eerst ja, geboet, ja. Ja, ja. Ik heb me laten vertellen dat er een, een tentoonstelling was... ik meen bij het openen van de Bank van de Nederlandse Antillen in 2002 dat jij zelf niet naar binnen mocht... terwijl je daar wel uh, geëxposeerd werd. Is dat zo? Ja. De kloppen weken mijn kleding. Dat is, is cultuurverschil. Of, uh, um, laten we zeggen... Um, blindheid van de van een intellectueel. Je stond voor die deur en je had niet het goede pak aan. Toen komt het neer, ja. En uh, ja... Uh, terwijl mijn werk daar binnen geëxposeerd wordt. Ja. Maar omdat de prins en de, en de prinses erbij was... Uh, Willem-Alexander uh, ja, en Maxima, ja, we moesten dus dan protocolaar gekleed zijn en zo. En dan, uh, dat uh, vond ik stom. Maar goed. Uh, niet erg. Niet erg. Ik, ik, ik, ik ben ervoor geboren om dingen te veranderen. En uh, dat wou ze maar niet inzien. Ja. Later is die procureur generaal al was te doen, hè... En, uh, die is dan bij mij in een groepsvisitant uh, gekomen. En, uh, ja. Die heeft dus uh, gezien wat, wat ik maakte. Ik geloof dat hij nu anders over mij denkt. En over de kledingdrag en zo. Ja, ja dus, uh... laat, laat mij nog even jou iets uitgebreider introduceren. Onze luisteraars kunnen trouwens reageren via onze website radiokunstof.nl of via Twitter reageren hashtag Yubi Kirindongo is mijn gast, hij is een van de belangrijkste kunstenaars van Curaçao. En zijn werk is nu ook te zien in volle glorie in Nederland in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen een grote overzichtstentoonstelling met, uh, met 50 van zijn werken. Ook vroegwerk, schilderwerk, maar ook uh, nou, heel veel beelden. Uh, hij, hij maakt, uh, voordat, voordat hij beelden ging maken... die overigens overal op het eiland te zien zijn, maar ook daarbuiten... Uh, internationaal, in New York, in Sao Paulo en ga zo maar door... Uh, maakt, uh, schilderde, je, uh, schilderde je? Ja. Uh, nee. dat was dus je eerste stap naar het kunstenaarschap. Ja, ja, want ik teken normaal op school al goed en overal en op tafel en waar ik ook... Ik heb altijd iets in mijn hand. ik heb nou weer een hier op tafel gepakt en het zit, zit nog in mijn hand. Ja. Niet dat ik op de man ben. <lacht> ik pak niet wat het voor mij doet. Het, het gaat heen, niet in je binnenzak, nee, maar nee, toch. Nee, nee. Maar ik heb altijd van kleins af iets in mijn hand, een stuk draad of een stuk steen of whatever en daar wil ik dus dan toe. iets van te maken of niks ook. Maar duidelijk in ieder geval, ik moet bezig zijn met mijn handen. Yeah. En dan, schilderen kwam door, de, het ligt voor de hand niet. Je kan met uh, carbon tekenen. Je kan, het gaat om schilderen natuurlijk, maar het gaat tekenen, dat het voorwerk doen. Maar schilderen kan je ook met huisverf doen en zo. Lipstick, yeah. drive, drive sap. van alles kan je dus dan kleuren. Dus, uh, zo is het begonnen. Maar helemaal ja. autodidact. Je hebt jezelf alles aangeleerd. Of, of, of ging je eerst naar de academie? Ja, ze hebben altijd gezegd dat ik het heb, in mij heb. Je hebt het in jou. Zei ze me altijd. Dus ik heb het aangenomen uh, dat het zo waar is. <laughs> maar achteraf ben ik toch van de schilder afgegaan. Af, af of uh, beeldhouwer gaan doen. Want iedereen schildert daar. Iedereen kan iets tekenen. En dan uh, is het uh, ja, nog eentje van de zoveelste. ja. Dus, maar wat was het moment dat je doorhad van dat die, dat die beelden die je maakt, dat dat veel dichter bij je ligt? Dat dat eigenlijk uh, jouw kunst is? Dat is. Uh, ja, ik heb al eerder dus houtsnijwerk gedaan, mijn en dan in klein. En uh, het is begonnen met een luciferstok. Van een luciferstok kan ik een figuur uit snijden. En dat vond ze op, op, op, op de schip met, toen ik al, uh, aan, aan, aan boord was van die boventalen. Yeah. Heb ik me dat aangeleerd en dan kreeg ik dus heel veel complimenten ervan. Dus de beeldhouwer zat ook al in. Nou, maar echt beeldhouwer, dat is uh, toen ik uh, met het, uh, een, bundje, een bundel bumper heeft gekregen. Smiddags kwam een neem van mij thuis. Ze hadden de opdracht om een paar spullen bij een landveil te gooien, dus bij de puinhoop. En er zaten een paar bumpers, gloednieuwe bumpers erbij. In, de, in hun koffers nog, in een plastic koffer. Dus uh, ik, zeg ik, uh, laten, laten we bij thuis. En dan kijk wat ik mee ga doen. In eerste instantie zou ik een poort van maken. Dat ik, uh, een tuinpoort. Ja. Dus heel breed. Maar de moment dat die stukjes dat op elkaar en naast elkaar zijn gevallen, hebben ze een vorm geformeerd. En uh, dat is het begin van het uh, beeldhouwperiode. Echt, uh, dus dan meer compositie maken van bestanden onderdelen. En niet zozeer uithakken. Uit hak heb ik wel zo nagedaan in hout. Er was ook een serie. Hout. Maar je werkt, he, je werkt eigenlijk heel veel met afvalmateriaal... wat ja. je overal vindt. En dat begon met die autobumpers. Yes. En nu, nu schijnt overal op het eiland Curaçao... Uh, uh, uh, tot en met uh, ver in de eiland elite toe... Ja. iedereen een kunstwerk van, uh, van, van autobumpers in de tuin... of in het huis te hebben staan. Is dat zo? Is het zo veel verspreid inmiddels? Dat klopt, dat klopt, Ja. Um, ja, dat is de, een van die materialen waarmee ik veel meer succes mee heb. Maar ik heb met steen gewerkt ook echt uh, uitgehouden. Ik heb met hout, hout ook uh, Dus echt, dat is ook echt beeldhouden. Ja. Uit haken. Maar ik heb ook dus dan uh, met plastic chips, computer chips. Uh, uh, wat dan meer? Uh, roestijzer. Allemaal de contrast van het grond. En het, het bleek allemaal toch. Dus ik moet wel... Ik probeer steeds met een nieuw materiaal te komen. Dat is een bedrukte plaat. Ik heb druivenbladeren. Uh, zulke grote bladeren, dit van een druivenboom. Ja. Daar heb ik ook op geschilderd. Het is een snakte schilderperiode. En, uh, er, zit, er zit een soort idee achter dat je met, met, met ook veel met afvalmateriaal werkt. Dat je dat je daar ja, een soort statement mee wil doen. Ja, dat, dat, nooit niks. Nooit, uh, ja, er is veel dezelfde. afval ja, op Curaçao bijvoorbeeld. Plenty afval. We, we, we stikken in afval. En, maar dit is een, weer het probleem, dat afval. Wat doen we met dat afval? Uh, ja, Daar maak ik gebruik van om ze toch dus op een vriendelijke manier... terug te brengen in de circulatie, in de, de maatschappij. En uh, tegelijkertijd ja, houden we de, de, de land schoon, de eiland schoon ja. in dit geval... Trash is my cash, is een uitspraak van jou. Ja, dat klopt. Dat klopt, dat is letterlijk, ja. En uh, Dat heb ik al van Dus Dat doet iedereen in de keuken, maar ze, bestaan, ze, ze blijven niet stil blijven staan. Ik bedoel, uh, combineren van uh, restjes van gisteren. Dus, uh, maar ja, uh, vormgeving, dat deed ik al met... met uh, Spaghetti's. Spaghetti's, dat ik al. Mijn, mijn, bord, mijn eetbord maak ik dus dan altijd vormen met die spaghetti's. Als mijn moeder de aardappelen en schillen... maak ik altijd beestjes van. <laughs> ik doel, Zelfs je oren heb je een ornament in, in laten zetten. Heb je een beeldend werkje van gemaakt? Je oorlellen. Ja, zo zeggen we. Dus body art, body art. Waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Het ziet er heel mooi uit trouwens. Ja, eh, eigenlijk... Markeren van mij. Van mijn imago, van mij, van ik, dat, dat ben je. Dat ben, want er zijn meer Jongens of mijn mensen die Jubi heten, maar ik geloof niet dat er een tweede Jubi is die ook met zo gaat lopen. Voor met, met die hele grote dus, oren. Ja. gaat in de oren. Eer, ja, dat mag je niet vergissen... Je, dat iemand jou zegt dat die Jubi heet, moet je zeggen, laat mij mijn vinger in je oor steken. <laughs> Ja, op deze manier kunnen we jou yes, altijd herkennen. Yes. Ja, ja, ja. Zo doen we. Jij werkt met heel veel materialen. En die mm. beelden die, die, die zijn ook vaak best groot. En mm. daardoor hebben ze ook een plek gekregen in de openbare ruimte. Hè, mm. Bijvoorbeeld iedereen die naar Curaçao gaat. Die heeft gewoon op de rotonde zekel. Mm. Uh, heeft hij gewoon gezien dat daar een enorm werk in het midden van die rotonde staat. En dat mm. is jouw werk. Dat is, mm. Het is op de rotonde van de weg naar Westpunt en de weg naar Otterbanden. Of naar Willemstad. Uh, hoe belangrijk is dat voor jou dat je gewoon zo. Je bent zo prominent zichtbaar in de, in de Curaçaose samenleving. Dat moet zo. Dat moet zo zijn, neem ik aan. En uh, ja, De meesten wonen hier in de Westen voor een betere inkomen, voor een betere bestaan, voor een meer... betere voeding. En ja. zo enzovoort, enzovoort. En ik ben daar en er moet iemand zijn om het de kunst te verdedigen. Om dus dan uh, vulling van dat. Uh, dat uh, um, concept kunst. Uh, het is nog niet ontwikkeld Leiland, maar het is ook niet onderontwikkeld. Uh, met deze wil ik toch ook bewijzen dat wij dus semi-ontwikkeld zijn op kunstgebied ook. Dus wetenschappelijk kunnen we ook mee. We gaan cultureel lopen we ook mee op het kunstgebied. Niet alleen muziek of sport, maar ook in de kunst. Zijn we thuis. Maar de beeldende kunst is wel heel lang behoorlijk ondergewaardeerd toch op het eiland. Je, je hebt een paar, paar andere grote namen, maar er is niet zoveel aandacht voor. Lijkt het? Lijkt het. Is dat ook zo? Ja en nee. Maar kijk, um, dat is overal. Kunst is niet de noodzaak. Kunst is een luxe, zeggen ze altijd. Uh, maar bij ons is het zo dat het toch... Um, ja, ze komen, ze komen erbij. Als het iets uniek is, iets origineel iets uh, eigens... iets, uh, ja, be, zeggen, exceptioneel. Exceptioneel, dan het, ja, dan verkoopt hij het. Of dan willen ze het wel hebben. En uh, dat, dat, dat, die verspreidt zich van zichzelf. Heb jij, heb jij, wat heb jij moeten doen om je als kunstenaar echt uh, te bewijzen... In, in het land waar je woont? Oh, <laughs> Op parkeerplaats-expositie houden, ja, in de buurcentra's, in scholen, in kerken. Uh, overal? Ja. In de mond, aan de strand. Uh, overal. Ik bedoel de, en uh, laten we zeggen dat je meent, dat het serieus dat je meent wat je ermee doet, dat je jou met passie doet. En gewoon. En aangezien het toch dus een semi-edel materiaal dat groomt, dat glimt, dat roept, dat gil, dat uh, valt op. Mm -hmm. En uh, heeft een mooie vorm ook nog, of heeft een. Zins, het heeft zin, het is een, iets met, met, met, een, met een betekenis. Stel iets voor dan. Ja, dan, dan, dan breng je het wel. Dan wil iemand het wel hebben. En wanneer ja. merkte je en, en hoe merkte je dat dat, uh, dat, dat ook echt uh, gewaardeerd werd? Dat, dat, dat, dat, dat jij ze overtuigd hebt met dat wat uh -huh. je doet? Uh -huh. Dat is met de eerste culturele prijs van uh, laten we zeggen. Uh, Um, oh, weet je, die? Uh, Cola de brood? Cola de Broodprijs, ja. Oh ja, dat, dat is een is van de grootste uh, onderscheidingen van... Uh, van het Koninkrijk, ja. ja. van het In Koninkrijk. De, ja. Die dus, heb uh, jij ontvangen? Ja. En uh, eigenlijk... Uh, toen, toen veranderde iets? Niet zozeer veranderd, maar toen was ik van overtuigd dat ik op de goede pad ben. Ik ga uh, niks meer kapot gaan, zou ik zeggen. Ja. Is dat belangrijk dat er niks meer kapot kan gaan? Voor, voor, voor, voor de verzamelaars, ja. Wordt hij uit of wordt hij niks? zo die een stuk lopen of gaat hij door? Of je geld investeren in ja. iemand die doodloopt? Of zich te platteren uh, loopt? Dan heb je dus een aantal belangrijke momenten gehad. Dan heb je gehad de Cola de broodprijs. Ja. Dan heb je gehad dat de, dat de grootste bank van Curaçao je aan heeft gekocht. Tot helemaal, helemaal. helemaal. Huh? Zelfs voor de Cola de broodprijs had ik al voor genoegen mee, heb ik, was ik al overtuigd dat ik aanvaard word. Dat ik op de goede pad zit. Wat ik die mensen graag wil hebben. En dan daar nog bij, dat koningin Beatrix, toen nog koningin, bij jou aan huis kwam. Helemaal. Het is niet een klap op de vuurpijl, maar het is een uh, kanon. En zo. Een kanon op een vuurpijl. <laughs> Hoe ging dat bezoek? Vertel eens. Oh, heel mooi, heel mooi. Was, was aangekondigd springen. vanzelfsprekend? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou... Een dagje met een gouden lijst. Het enigste wat ik kan zeggen. Mooi, mooi, mooie dag. Mooi kan het niet. Het is wat de andere, gaat andere Maar zij is ook beeldhouwer? Daarom geloof ik ook. Is het uh, ook de moeite waard. Interessant om te kijken wat je collega ook doet. En zo. Ja? En wat, ja, en wat zei ze? Of mag je zeggen wat ze je... Ze komt ook... terug. Ze komt nog een keertje terug. Als ze meer tijd hebben. Of ze het helemaal... Uh, vrij, rustig is. is rustig ja. en sanang is. Maar, maar kon je iets vertellen over je werk en haar? Ik bedoel, was er wat dat betreft ook dat je, dat je zag van, ja... Want ze hebben het koninklijk Huis heeft ook werk van je aangekocht. Jawel. Maar het is niet altijd dat je je werk moet uitleggen. Ik vind niet dat je altijd mensen moet opdringen... om te, zien, te laten zien of wat jij wil ja. dat ze zo, zo zien. Nee, het is verstandig soms om mensen zich vrij te laten om zijn eigen beeld te vormen. En, en dat, dat doe je, je op, eigenlijk op, door, en... door rond je huis en bij je atelier de tuinen ja. open te stellen? Ja, ja. en als en... ze me vragen, wat vragen, dan ja, antwoord ik. Maar niet Cies. dat ik uh, Eigenlijk gaan, dingen gaan zitten opdringen. Ja, maar, Majesteit, je moet, je moet die kijken of je moet die, dit zien. Dit. Nee, ik nee, geloof niet dat het zo ging. Eigenlijk, ik weet niet eens hoe het ging. Hoor. Je What, het wat je ik op, wel kijk. weet, ja. is het was een fantastische dag, een onvergetelijke dag. Ja. Ja. En, wat, en, wat, ja, voor plumpie. wat voor werk heeft het Koninklijk Huis eigenlijk van je aangekocht? Wat voor soort werk is dat? Ik um, weet niet of ik uh, ja, een beeld van kan. Schetsen nu. Probeer eens. Moet het bij zijn? Ja, ja, ik het is een privébezit. Uh. Oh, dat is de reden dat je het niet wil zeggen. Ja, oh, uh, okay. misschien wel ze niet weten. Iedereen weet dat het. Discreet ze, heet van, dit. Van Gokkenhuis staan niet. Noem maar wat of niet. <lacht> Oké, okay, mooi. Fijn, welkom. <lacht> Dankjewel. <lacht> Blij toe. Het geheim van het Koningshuis ja, is dit. En het blijft ook zo. ja. ja, ja. We gaan naar muziek luisteren mm. en dan praten wij door over het eiland. En als iemand heel mooi over dat eiland heeft gezongen... is dat Iseline Caliste, mm. Mi País. Oké. Okay. Mm. Nou, ik weet niet of het. Uh... Mi País, tan acá chiquito, con historia rico. Hier dan mond en viento lama. De is daar interessant. Bubista Sim, mm yeah. -hmm. Zaline Carlister met Mi País. Ze bezingt de schoonheid van het eiland. Uh, ze bezong trouwens ook de minder leuke dingen van het eiland, hoorde ik. Ze had het mm. ook over atracos. En dat mm. zijn volgens mij uh, overvallen. Yes. Heftige overvallen, gewapende mm. overvallen. Hoe is jouw verhouding eigenlijk met Curaçao? In, de zin, in de zin van burger? Uh, in de zin van liefde? Oh, there's no place like Curaçao. nee. Mijn liefde voor Curaçao is, ja, daar ben ik geboren, dus het is mijn avondstreng. Ehm, ja, ik kan niet van werk blijven. Ik wil nergens anders wonen dan in Curaçao. Niet. Met alles in Tramalan. Ik, ik ben liever daar dan waarover. Heeft dat ook een grote rol gespeeld, je terugkeer van Nederland naar Curaçao, in je werk bijvoorbeeld? Ehm, mijn werk... Die, die, nee, nee, nee. Ik probeerde dus dan meer op, op Caribisch te laten lijken. Ja, keer, ja? ja, Ik weet niet hoe, maar ik probeerde het. Ik streefde naar om zo Caribisch mogelijk te laten stralen. En, en, en waarom is dat? dat horen, dat is mijn continent. Mm -hmm. Dat is mijn continent. En, en er zijn anderen ook die daarna streefden. De, ze praten makkelijk over Afrikaanse kunst, Chinese kunst, Europese kunst, weet ik veel. Maar nooit over Caribische kunst, net als het niet bestond. En dat die, die wil ik... Uh... Die stem wilde jij laten horen door yeah, wat je yeah, maakt. Yeah, yeah, on ja, onder andere. Wij, wij spraken met, uh, met iemand en uh, ik, ik zal het even opzoeken wat wij bespraken. Want het is wel handig dat ik er dat dan ook even bij heb. Met Thomas Meijer. Hij heeft, mm. hij heeft een boek over je geschreven. Een yeah, prachtige okay. uh, monografie uh, die bij de expositie ook is. En uh, het is een, een soort avonturenboek als je dat boek leest. Yeah. En daar staat hij heeft zijn Caribische roots die zijn ook uh, terug te zien in zijn werk. Zijn vrijheidsdrang, aandacht voor zijn eigen zwarte cultuur... de zwarte bevolking is altijd heel erg onderdrukt geweest... en Yubi Kirindongo is zich daar zeer bewust van. Nederland heeft een enorm stempel op de zwarte bevolking gedrukt... en de zwarte identiteit is lang onderdrukt geweest. Er werd nauwelijks opgekomen voor de zwarte bevolking. Kirindongo presenteert zich duidelijk als zwarte kunstenaar. Ben je, ben je dat eens met Thomas? Dat jij je nadrukkelijk als zwarte kunstenaar presenteert... Ja hoor, en uh, daar vind ik het fijnste van, het mooiste van. dat uh, Als je mijn werk ziet, dat je gelijk uh, zegt, nou, het van, moet van een zwarte zijn. Als je die op ziet, dan denk je dat het moet van een moet zijn. Maar als je die roest ziet, dan, dan zie je, dit is Afrikaanse uh, maskers, dit is Afrikaans, dit is uh, een neger, zwart. En de kleur is ook al roest vergaan en dat witte is zo uh, elementair, zo, zo elitair, zo, zo, zo eh, glinsend, maatjes, glans, koud, ijs. Maar het was in het begin een verwarring voor de mensen, voor de, de, degene die het mee geconfronteerd werd. En dan uh, heb ik vaak gemerkt dat als ze zien wie de maker, maker ervan was, dat ze een beetje terugdenken, of weigerden te, te kloven. Het is zelf gebeurd. Ik heb een galerie... een tuinmuseum. Voor mijn eigen. Van mijn eigen werken. Waarvan de meeste nu in de, beelden, de museum... beelden aan zee staan. Ja. En daar kwam een vrouw met haar man. Dus, uh, en op een gegeven moment... Die vrouw zegt... mooi hè, mooi. Die is, ja. Di is ook mooi. Kijk, die is mooi. En die man die reageert steeds... Uh, flauwtjes zo. En op een gegeven moment kon die vrouw niet meer... zich inhouden. Ze dus zei, je bent zeker jaloers hè. Je wou dat jij het was hè. Ik zei, oh, shit, uh. dus zo kan het ook. <laughs> Ik zeg oh, Maar goed, om dat eh, ja, goed duidelijk te laten overkomen: dat het door een, Caribijn, een Caribische man, een kunstenaar, gemaakt wordt. Ja, dat is heel, heel belangrijk voor mij. Maar en, en, ervaar je dat dan zelf als mens of als kunstenaar ook zo? Dat je, dat je echt op moet komen voor die, wat Thomas Meijer zegt, voor die onderdrukte zwarte cultuur? maar hoeft niet, hoeft niet alleen voor de zwartcultuur te zijn, maar voor alle onderdrukte culturen. En, maar specifiek degene die het dichtst bij mij zegt, die meer relevant is als een Curaçao, die, die heeft ook te verduren. Die, zijn, die worden ook onderdrukt overal ter wereld, als het ware. Ja, ja. But yes, we can. Yes, we can. En dat zit behoorlijk diep. Yes. yes. Yeah. Heb je, yeah. he, want dan kan ik me voorstellen dat het ook als een triomf uh, voelt als je dan uh, van een jongetje dat niet wilde deugen... Mm -hmm. en wat uiteindelijk ook nog eens in de gevangenis belandt... Mm -hmm. uh, tot een van de meest gevierde kunstenaars van het eiland wordt? Of, of ben je niet gevoelig voor dat soort... Uh... Het is, uh... het is uh, het was uit, uitgestippeld, zo moest het zijn. En uh, zo zou het worden. Um, je kan het aan trekken en, en, en doen en al... maar uh, het, het, het gebeurt zo wat er gebeuren moet... En, uh, ik had nooit twijfel dat het uh, ooit uh, dit sfeer zou belanden. Ik heb me nooit voorbereid voor dit sfeer. Ik heb heel weinig interview in mijn leven gehad. Ik uh, verafschuw het zelf. Ik uh, vermijd het. Want uh, ik, ik, ik hou liever mijn mond uit wanneer ik weet waarover ik het heb. <laughs> dat is heel verstandig. <laughs> De, ik krijg een uh, mail van uh, Carol... Karel van Laar. Yeah. Hij is, uh, hij is uh, tentoonstellingscoördinator van well, Beelden aan zee. See. En hij zegt, uh, ik ben deze week aan het werk geweest met Jubi uh, uh, Dongo. het inrichten van de tentoonstelling. Kleine correctie. Er werd net gezegd dat het 50 beelden betrof, maar het zijn er 90. En nog, uh, daarnaast ook nog 10 schilderijen. En als klapstuk de rode Chevrolet, waar we vanmiddag nog uh, die we vanmiddag nog op een sokkel hebben geplaatst. O, dat is pijn. Dag wel. Daar, daar, daar, was, daar was jij niet bij, Jubi, denk ik? bij dat Op de sokkelplaatsen? Nee, nee. Wat, nee, wat nee, moet ik rode. me daarbij voorstellen, die rode Chevrolet? Een rijende auto, uh, merk Chevrolet, merk Amaro. En um, dan heb ik dus dan uh, beplakt met de... Uh, emblemen, alle, andere auto's, dus uh, merken, automerken, BMW, uh, dat was meest bekende en tot uh, de Toyota en uh, Bentley heb ik nog niet, nee, maar wel uh, Lexus. <laughs> ja, al die en kleine, zo. al die kleine. Ja, die, die nikkelvernikkelde <laughs> emblemen. emblemen ja. de logos, de namen van de, die auto's. En uh, ja, daarmee wil ik dus dan, uh, ja, uh, te, te Gewoon, uh, dat gewone, auto heeft een. Uh, identiteitprobleem. Hij is alle merken. Want uiteindelijk, die vraag wordt ik steeds gevraagd. Eh, wat voor merk is het uiteindelijk? Ik zeg, ja, Chauvelet Camaro. Maar ja, maar die, die, die, die, die. Ik zeg ja, uiteindelijk weet, die, weet ik ook niet eens. Het is een, uh, net als uh, onze situatie. We, we, we hebben identiteit probleem. We zijn uh, gespleten personen. We, we, we weten niet wie wij zijn waar wij moeten Dus uh, die auto is ook zo. En de auto is oh, dus een status symbool, tegenwoordig. Wat voor auto rijden? je? Oh, dan ben je arm. Oh, dan ben je rijk. Mm -hmm. Dus uh, in dat geval heb ik uh, al die modellen op, op één auto gezet. Dus die auto die vertegenwoordigt al die modellen. Dus, uh, die, en wat bedoel je dan met ons identiteitsprobleem? Bedoel je dan ons als mens? Of bedoel je eigenlijk Curaçao nu? Waar je het over hebt? wil moet dicht bij huis blijven of mijn eigen ja wat over mij zelf, dus, ja onze identiteit. vaak hebben we, veel mensen hebben er problemen mee. Dus, uh... Van wie, wie ben ik en uh... ja. ja en, en heb jij, worstel jij daar ook mee? Nee, nee, lang niet meer, lang niet meer. Maar ik, uh, ik laat die auto het wel vertellen voor mij vertellen. Ja. ja, is het zo dat elke wat dat betreft elke werk van jou een verhaal vertelt? Dat er een verhaal achter zit. Net als al zijn muziek. Every beetje tells a story. Ja. Daar zit altijd... Al is het maar mijn goddelijke energie... die ik erin heeft gestopt. Mm -hmm. Mm -hmm. Wat glimt, als je niks erin ziet... dan zie je minstens... wordt het een spiegel voor je eigen gezicht. Voor je eigen imago, voor jouw schaduw. Dus... Uh, ze zijn allemaal... Mijn kinderen, ze hebben allemaal een naam. ze hebben allemaal een betekenis. Ze zijn allemaal een stempel van een symbool of een. Uh, ja. Een, licht, een verlichting van mijn energie. Of van dat moment. Dat moment uh, om, om, om, om te creëren of om te scheppen, dat moet je natuurlijk elke keer opzoeken in, in de toch wel verlatenheid van je atelier. Ja. Ondertussen komen er ook heel veel mensen, soms geloof ik zelfs bussen vol bij wijze van spreken... jouw erf op om die kunst in de tuin te ja. komen bekijken. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Trek je je terug? Of hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het is prettig. Mensen tonen interesse voor je werk. Maar je, moet weer steeds, je valt altijd weer in herhaling. Je gaat dit ding overnieuw maken nou, met woorden... En dan toch consequent blijven en dan die ding dezelfde naam blijven noemen. En dat je ja. dezelfde. <laughs> dat je niet betrapt wordt. Juist, niet betrapt, ja, je kan je eigen niet betrappen. Nee. Het is je, je eigen <laughs> energie, per slot van rekening. En uh, ja, maar wel fijn. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. En uh, ik bedoel, uh, ik ben gepensioneerd. En de entree het helpt ook uh, zo die knopen aan elkaar verbinden. Ah, oké, okay. het ja. is ook gewoon... Uh, ja. ja, ik een rondleiding, een uurtje. En dan, ja... Um, Tenzelfde ten, ten, ten, ten tijd vertoon ik ook wat ik in huis heb. En uh, het is interessant voor mensen om nieuwe dingen te ontdekken. Nieuwe stijl in het kunst. Nieuwe materiaal die je kan gebruiken om je eigen te, te uiten. En, uh, en na zo'n uurtje hop je gewoon weer moeiteloos je atelier in en ga je weer iets maken. Misschien met een betere moed zelf. Ja? Want uh, ik, ik mag ze niet voor niemand halen. Er, er is interesse, mensen komen naar kijken. Precies. Dus het stimuleert me om het betere werk zelf te gaan maken. En uh, on top of het te blijven zodat het interessant blijft voor mensen. Anders is het uh, geen zin. En, hoe gaat dat tegen? Want je maakt ook best wel hele grote, uh, imposante grote werken. Ja. Uh, en je bent vorige week 68 jaar geworden. Ja. Is, speelt dat eigenlijk een rol, ouder worden? Uh, gewoon de fysiek, zeg maar, van een ouder wordende man... Ja. Of heb jij helemaal nergens last van? Nee, nou, je heb, ziet er namelijk eigenlijk heel gespierd uit. Dus het is misschien wel een hele domme vraag. Ik, ik heb het juist misschien nodig om fit te blijven. Ja, het is een soort training. Ja, ja, het is een soort training tegelijkertijd. Ja. Ja, jij, ja. En, jij geen gaat, probleem. Nee, geen probleem. Nee. En je gaat ook gewoon door. Zoeken ook nee. van materiaal, alles. het ja. hele eiland ja. afschuimen. Ja. ja, ja. En dan ook per toeval dingen tegenkomen die ik meeneem. Ja, het is een uh, welvaartmaatschappij. En, en middels overal. Ik vind de dingen die half nog goed bruikbaar zijn, vind je toch dus dan in de vuilnisbak. En uh, ja, met een beetje creativiteit kan je dus dan weer herstellen of iets van anders van maken. En ook van iets van anders van maken, dus om de mensen te, ja, te verrassen. Dus dan ja, het is net een uh, ja, een vogel met een iets dat ik in een boek gezien heeft een, een, een haai met een vogellichaam wat zeggen een haai met een vogellichaam ja. ja dus alleen maar de kop van de haai is de kop van de vogel en de rest is een vogel zoiets. Okay. en dan um, ja dat is combineren van twee verschillende uh, wat we zeggen uh, objecten of niet objecten maar uh, beelden beelden ja, ja. Het is al verwarrend, maar ook interessant voor mensen die abstract denken of eccentric denken. Eccentriek, maar dan ook origineel. Dat, dat, dat, dat draait het bij om. Wij spraken met David Bader. Hij is ja. geboren op Curaçao en heeft daar ja. ook een kunstenaarscentrum. Je kent hem ook, Ja, hem B -B -B. Als, ja. ja je hebt hem wel eens ontmoet ook. Hè? Ja. En hij zei tegen ons: Jubi uh, Kirindongo is een soort mooie wilde van Curaçao. Ja. Hij is inhoudelijk een hele klassieke beeldhouwer, een soort Karel Visser van, uh, van Curaçao. Hij heeft een enorme materiaalgevoeligheid en vormgevoeligheid. En hij heeft daarnaast ook een enorme virtuositeit. Ik zou graag. Zien dat hij nog een enorme move zou maken. Misschien dat deze solo-tentoonstelling in, uh, in Scheveningen hem kan inspireren. Hij wil dat je nog een hele enorme move gaat maken. Ja, een brug van hier naar Ginde. Okay. Een trap naar de hemel. Ja. Dat zou kunnen. Van restmateriaal. Van restmateriaal, dat alles. Ja, nou, interessant is, wij het altijd blijft altijd een opdracht. Uh, als je een opdracht krijgt. Je denkt dat je niet kan uh, je vertooien. En dat uiteindelijk toch dan kreeg en dan ja, dat is een voldoening. Maar dat die jonge kunstenaars zo over mij spreken... ben ik blij toen. En dat ze meer van mij wensen. Ook goed. Nou, dat betekent dat ze denken dat je nog heel jong bent. Dat ik het kan. Dat je het dat kan. kan. Dat ja. ik het kan, ja. En dat vind ik uh, ja, fijn om te horen. Maar, maar zie jij zelf eigenlijk een hele grote move waar hij het dan over heeft? Misschien hebben ze wel projecten in Petto die ik niet van weet. Ja, maar uh, alsof... ik werk niet in groepen. Ik, ik ben een individualist. Heel erg een individualist. Zelfs, ja. Je hebt een hekel zijn. aan groepen zelfs, toch een beetje? Nee, niet okay. een hekel. <laughs> ik socialiseer zo, nog en dan. maar het moet er niet een clubje van uh, met een... een routine draaien. Nee. Uh, ik vind het wel fijn dat de jonge kunstenaar zo over mij denkt, maar ik ben nog lang niet uitgeblust. Ik heb veel zien komen en ik weet niet waar ze gebleven zijn. Recentelijk, nog tien dagen geleden, is er een hele ja, bekende kunstenaar ook heen gegaan. Namelijk uh, Tony Monsantos. Ja, hij was al een hele tijd ziek. Heb ik begrepen. Ja, hij is ook heen gegaan. En uh, die had zeker ook uh, graag gewild uh, in uh, een te hebben... in een, uh, in een grote, uh, bekende, erkende museum. Hij ja. scheelde. Dat is een uh, museum aan beelden aan zee niet, uh, niet op gespecialiseerd. Nee. Maar in ieder geval in die trend, uh, stedelijk of uh, Rijksmuseum, zoiets. Hè? Uh, het wordt tijd dat het werken van de Rijksknoten ook erin komt... Want, vind ik. want er wordt eigenlijk iets te weinig uh, over de grens gebracht, wat dat betreft. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, er zijn er genoeg net een jongens, zoals Baden bijvoorbeeld, David Baden, die heeft, die heeft ook hier openbare Ja, die pendelt heen en weer en eigenlijk, ja. Tussen Nederland en Curaçao. Ja, en die zijn al jongens aan het oppoetsen om hier naar de uh, faridveld te sturen en zo. En uh, dan hebben we nou andere nieuwe kunstenaars die ook in, dat, uh, in die trommel komt draaien, meedraaien. Ja. En uh, ben ik dus dan de naald die de draad door de stof haalt om uh, gang te maken voor de komende kunstenaars. Dus ik moet de mensen al, in ieder geval al gaan wennen aan het openbare kunst en kunst, überhaupt kunst op zich. Dat de mensen dus dan gaan aanvaarden en. Uh, Kopen, kopen, kopen. Want uiteindelijk... De, de, de economie draait ook voor, voor, voor de kunst. Dus mm. er ook, die kunstenaars moet maken. ook leven natuurlijk. Ja. Dus, ja. Uh, um, als hun, dus dan, Het is ook een beroep die het beste mag zijn. Hè. Het is een ambacht die van, van, van, van, van eeuwen al uh, noodzakelijk was geweest... voor de portretteren van uh, hooggekleden ja. Ja. en vrouwen. Uh, het heeft zijn functie. Nu neemt de fotografie dat over... Maar, maar, maar als ik jouw woorden een beetje goed begrijp, voel jij je ook wel heel erg verantwoordelijk voor het nu naar buiten brengen van, van, van de Caribische kunst? Ja, en in particular in, in, uh, met de nadruk op de Curaçaose jeugd, die ook zoekend zijn, meestal of velen ervan nog zoekend van wat ze zou willen worden, wat ze voor het eiland kan doen. Ja. En dit is een, uh, een van de... Mogelijkheden die je kan doen om, om toch onafhankelijk te blijven. Dus, uh, dus je hoeft niet allemaal economie en rechten te gaan doen als je op Curaçao zit, of, of gewoon het vak van je vader uit te oefenen. Ja, vader is een beroep. Als, nee, je, je mag best ook uh, vormgeving gaan doen, creatieve uh, beroepen pikken als uh, architectuur en zo. Er zijn zo revolutionair en hier in Nederland en zo, en uh, fotografie etsen, lito's en zo... dat zijn allemaal ambachten die aan het verzadigen zijn. Ja. Die ja. komen niet zo meer voor. Maar, uh, uh, Heb jij opvolgers? Zijn er mannen, jongens, vrouwen... meisjes die... die want, want je hebt geen kinderen. Uh, je hebt wel een, een, een waanzinnige beeldentuin. Je ja. hebt wel een waanzinnig grote oeuvre. En je hebt ook iets neergezet. Je hebt lesgegeven... Ja. Zie jij mensen van wie je denkt op het eiland van... Nu gaat het... Die met kamp... schilderen misschien. Misschien zijn er wel, uh, ja, laten we zeggen, um, prospectors. Maar echt iemand die met mij meeloopt... Een jongen of een vrouw of een meisje die meeloopt... om het uh, ja, na te kijken, of afkijken en zo. En dan mijn particule en bijzonder mijn stijl proberen te reproduceren of aan, op na te houden. Dan pas kan ik zeggen, ja, eh, het, heeft, het heeft geloond. Het heeft, uh, het heeft zin gehad, want uh, het is goed, goed genoeg dat de andere het nadeed. Ja, ja. Dan pas is het uh, voor mijn gevoel helemaal, ja, koosje. Ja, ja. ja. Maar... Ik, er is een jongen die ook Yubi genaamd is hier in Nederland. Een Hollandse jongetje. En die is helemaal bezeten van me. Dus, uh, misschien... Yubi die van Yubi ja, bezeten is. Yubi Wat mis, lief. Ja, dus, uh, misschien uh, is hij dan mijn navolger. Als je die techniek... Uh, ik ben niet zo... Op, ik let niet zo veel op techniek. Ik kan lazen, plakken, timmeren, eh, hakken, smelten. Als het maar die stijl is, een beetje... Ik weet niet of ik echt een stijl heb, maar ik, ik, ik neem aan dat wat ik maak, is van mijn eigen. Heb ik niet via academie geleerd of nee. school of zo? En het een is heel herkenbaar. Het is heel herkenbaar als een Yubi dat, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Dus dan mag even recht van bestaan. En uh, dan wil ik dus dan de jeugd niet uh, teleurstellen door uh, af te hakken halverwege. We nee. hebben nog een lange weg te gaan en uh, over grote projecten. Ja, ik heb nou de energie daarvoor. Ja. En het moet gewoon interessant zijn. Van welke, wat is iets waar jij nog van droomt voor jezelf? Nee, eh, Niagara Waterfall was bevroren. Maar daar wou ik een <laughs> beetje water van drinken. <laughs> nee. Eh, ja, eigenlijk. Er zijn zoveel dingen die, die ik wil doen. Ik dacht in de. We um, opdrachten. Opdrachten die uitdagend kunnen ook zijn. Uitdagende opdrachten, ja, natuurlijk. Ja, Daar uh, wil ik altijd uh, met de beide handen pakken... en uh, kijken of ik nog een keer met mij zou lukken... het te voltooien, 100% naar, naar de wens van het uh, opdrachtgever. We hebben net gehoord dat we wel mogen zeggen... dat de koningin uh, een beeld heeft gekregen van, uh, van het eiland. Ja, dit is een, uh, Namens de bevolking heeft de regering een, uh, een beeld van mij aangekocht... die aan de koningin geschonken werd. Uh, uh, die haar naam draagt ook Bea. Bea, in het Spaans is het uh, mooi. Dus uh, Bea van Beatrix, ja. En, dat, en dat, is, dat is een werk wat echt aangeboden is aan Beatrix... Ja. die natuurlijk hele nauw banden heeft uh, ja. met het eiland. Maar buiten daar hebben ze ook wel dus dan uh, op uh, privé... Privé van alles aangekocht. ja. Het werk van Yubi Kirindongo, Rebel in Art and Soul... is in Museum Beelden aan Zee te zien tot 1 juni. En in Tropisch Koninkrijk in de Fundatie in Zwolle... is tot, uh, tot 16 maart ja. het werk ook nog te zien. Dan zit hij in een, een grote ja. overzichtstentoonstelling. Ja. Ja. Ja. Leuk dat je er was, Daar Tegenover heb ik ook Delphi-vorm. Dit is een galerijtje. Ja. vlakbij de fondatie, daar heb ik ook wat, wat, wat werk staan. Ja. Ik ga nu zeggen dat zometeen Rob Oudkerk op deze zender komt na acht uur... en dan praat hij met ouders van autistische leerlingen van HAVO en v mm -hmm. VWO in Utrecht. En wat staat er nou op die tegel? Dat is jouw uitspraak. Stay on the good food. Yes. Dus gewoon op het goede pad blijven, hè? betekent dat toch? Ja, of goede voedsel. Of op het goede voedsel. Goede alimentatie kan ook. Hè. <lacht> <lacht> nou <lacht> ja, in, in ieder geval dit, de goede kant. De goede kant, ja. ja. In dit geval blijf op beide benen staan. En uh, in de goede, op het goede pad, in ja. ieder geval. Leuk dat je er was. Met aandeel blijf blijft een goed mens. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste, ja. ja. Dank je wel. Ik dank u, vriendelijk, ook uh, van je kant. Oh. <lacht> Dank meneer Kierendongo. Dit was aflevering 2772. morgen ontvangen wij meesterdirigent Hartmoed Haanschen. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Hey, ZZP'er. Je wilt het allersnelste internet voor 30 euro? Goede raad van UPC Business. Ga naar Access for All Zakelijk.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 Dit is Radio 1.